De man zegt zelf dat hij het hoofd van de tegenstander per ongeluk raakte. Volgens getuigen trapte hij tegen het hoofd alsof hij een penalty nam. De speler moet van de rechter ook een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan het slachtoffer. Op Schiphol worden morgen ruim 100 vluchten geschrapt vanwege de verwachte storm. Volgens de luchthaven gaat het om vluchten van meerdere maatschappijen. In ieder geval KLM annuleert morgen ruim 50 Europese vluchten. Ook moeten reizigers rekening houden met vertragingen in Den Haag en Amsterdam is gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Op beide plekken waren ongeveer 150 mensen. Ze droegen vlaggen, spandoeken en afbeeldingen van oppositieleiders. Het protest in Den Haag was bij de Iraanse ambassade. Er stonden leden van een beweging die uit is op de val van het Iraanse regime... en in de jaren 70 en 80 aanslagen pleegde in Iran.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 We steken de Atlantische Oceaan weer over en we gaan naar Amerika. De band Decide, death metal, vooral bekend om hun uh, nogal expliciete teksten. En uh, deze teksten hebben ze al menig rechtszaak opgeleverd uh, vanuit diverse religieuze organisaties. Van het album To Hell With God uit 2011 is hier Empowered Blasphemy.